Els van Kemenade en Bernard Robben. En misschien, Els, en dan krijg ik kijk ook even naar Stefan. Is het misschien toch wel aardig om even de groeten te doen aan onze Erik? Mocht hij mocht meeluisteren in het ziekenhuis? Dus, uh, en vanaf deze plek, uh, beste Erik, uh, van harte beterschap en spoedig herstel. Het herstel heeft ingezet, heb ik begrepen. Dus we zullen duimen voor jou. En ik zal vanavond zal ik een kaarsje aansteken. Ik ik net zeggen, duimen vind ik niet genoeg. Een vaccinelichtje ja, aansteken ja. voor mijn fraaie Maria-beeld op mijn uh, dekenkist achter voor de tuindeuren. En dat helpt meestal wel. En helpt het niet, dan draai ik ze voor straf om en dan moet ze een dag naar buiten kijken. Zo straf ik Maria als mijn gebeden niet worden verhoord. Misschien wil ze wel liever naar buiten kijken. Hoe nou? Het allerbeste voor, al voor, voor, voor ons en Erik uiteraard. En vanavond zijn onze gasten Norbert de Vries over de gemeentelijke huldiging van kampioenen op een kunstzinnige wijze. En Tom Briels over het project Jazzmuziek en het WAK en wat er allemaal bij komt kijken. Maar als vanouds beginnen we altijd met een rondje. Wat was er in het nieuws, lokale nieuws, ander nieuws, Els, Ladies First, wat is jouw nieuws? Nou, wat mij opviel in het nieuws, wat ik niet tot mij door had laten dringen, wel dat... Uh... Harmonie Zaterdag zou concerteren. Maar, en dat doen ze ook. Met een uh, gitarist erbij. Ze doen iets Spaans-achtigs. Eddie Frank. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar hij schijnt een hele goede gitarist te zijn. Spaans? Nee, <lacht> hij ziet er ook niet zo uit. <lacht> ik zag een foto. <lacht> maar wat niet op mij was doorgedrongen. Was dat het tweede deel. Dan komt er een uh, live orkest van Fontes. En dan gaan ze een thriller musical opvoeren naar een toneelstuk van Rickley en Jan Boorstoel, een bekende tekstschrijver van Liederen voor Wim Zonneveld en weet ik wat allemaal meer, die heeft daar de teksten van gemaakt ja, en de, ja, ik zeg maar, de plot is dat de reizigers stranden op een stationnetje en dan worden ze door de stationchef van een macabere legende op de hoogte gesteld. Dus dat was helemaal niet tot me doorgedrongen. Ik dacht alleen een orkest. Maar er zit nog veel meer bij natuurlijk. Hè. En zondag kunnen we gaan barbecuen. En wat ik heel leuk vind. Want ik dacht dat dat afgelopen zondag was. En toen had ik een feestje. Dus kon ik niet gaan. Maar er is ook boekenweek. Nee, geen boekenweek. Boekenmarkt. En ja, kunstmarkt. Ja, en kunstmarkt. En vanavond is de Vierdaagse begonnen hier. En wat ik nou ook... Mij opviel in het goed lezen van alle plaatselijke nieuws, is dat uh, er is een, uh, een dienst sociale hulp en die werk, werken ook op de Duinsberg en die zoeken uitstapjes voor al die dames of, en heren, maar in dit geval waren het allemaal dames. En wat hebben ze nu gekozen, die sociale hulpdienst met al die dames van de Duinsberg? Een uitstapje naar het trendje. Hier in de Kloosterstraat. Omdat dat een winkel is. Ja, jij kijkt heel verbaasd. Dan kan zien dat jij nooit Trendje, bij Trentje mensen ja, ja. bent. Op, op, oh, ja. zeg maar. Die Op alles voor breigebied en zeg alles voor breien ja. en naaien ja. en haken ja. en nou ja, noem het op. En ja, dan ze hebben ze het. En daar hebben ze, heeft Henny, die ook al eens in ja. de uitzending is geweest, Henny de Bruin, die heeft daar een workshop georganiseerd. En dat is allemaal in het kader van 40 jaar Rode Kruis. Dat vond ik nou zo leuk. Ik zou ja. nooit denken dat een hele horde... We zijn met een busje gekomen. Hmm. Dames van de Duinsberg hier kwamen bij het treintje om te workshoppen. Nou, dat vond ik leuk. leuk ja. Ja. Nou ja, bijna begint het Festival Mundial. Maar ja, goed, dat is niet echt goorles. Maar ik hoop dat de avondvierdaagse mensen, kinderen mensen een beetje... Droog. Ze zijn met regen vertrokken om vijf uur, want het was van het regen. Ja, was van het regen. Maar de, de, avond, de aankomst is aanstaande donderdag, dan is het toch redelijk weer voorspeld. Dus ja. ik denk dat het uh, gaandeweg nou, uh, beter zal worden. Nou, dat, dat was, was wat mij opviel in het nieuws, ja. Ton, had jij nog enig nieuws? Ja, uh, nou, één ding wat mij de laatste, uh, ik geloof dat al twee weken geleden dus het nogal getroffen heeft, is die twee mensen op die scooter die uh, iemand uh, dood hebben gereden. En elkaar de schuld gaven, dat waren twee overvallers die op de vlucht waren. En elkaar de schuld gaven en daardoor niet veroordeeld zijn. Omdat ze daardoor niet konden uitmaken wie uiteindelijk de schuldige was. Ja, en die zijn dus vrijuit gegaan. En dan, denk ik, dan heb ik toch een raar idee over ons rechtssysteem. Maar... Ja. Nee. Ja, nee, het je moet ja, ik vind, met het recht, daar moet je... Het moet je, Ja, als je de rechtsregels loslaat, dan blijf je nergens. Ze waren wel met z'n tweeën en ze hebben die overval gepleegd. En, enfin, maar vast. daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben. Maar wat mij daar oren is gekomen, is uh, dat de gemeente een kiosk... Een, een, uh, ja, hoe noemen we dat? een kiosk, een uh, cultuurpodium, ja? een verplaatsbaar, een, een, een, een, een, een, een, een podium wat je neer kunt zetten als er iets te doen is. Oh. Nou, ik vind dat een vreselijk slecht idee. Ik vind dat een heel slecht idee. En waarom? En waarom? Nou, uh, wat, waar is een, een, uh, zo'n zo cultuurpodium voor? Dat, die, dat zou moeten zijn dat als mensen die eens wat willen doen, daar eens willen wa wat laten zien. Uh, voor mij wat een toneelstukje spontaan of spontaan gaan zitten. Spontaan, een zangkoordje, een, een, een orkestje, een toneelstukje, weet ik veel. Dat zou dan spontaan moeten kunnen gebeuren. Maar. Ja, dat kan dan niet, want dan moet dat ding gehuurd worden. Nou, we weten wat er met dat dambord gebeurd is. Hè? Op het moment dat je daar echt voor op pad moet... ...om die damstenen, of die, die schaak, schaakstenen, om die die, die te dan haalden, gebeurt er dus niks. Er nou, niks. dat gaat dus ook met zo'n kiosk gebeuren. Uh -huh. Wat nou veel beter zou zijn is... ...en, en, en de reden is dat... Uh, ...die moet dan op het, uh, het kloosterplein komen. Uh, de reden daarvan is dat er dan geen ruimte meer zou zijn... ...om andere dingen te doen. Maar ik heb bijvoorbeeld in... Uh, in uh, ...waar was dat? Uh, Veldhoven heb ik een gezien in de vorm van een schelp. Hmm. Die staat eigenlijk op een vrij smal uh, stuk. stuk bodem, op de bodem. Hmm. En heeft dan een, een, een grote overkap. Nou, dat is natuurlijk ideaal. En dat, daarmee stimuleer je ook de cultuur in ingehoorlijk. En niet door uh, af en toe zo'n ding te huren enzovoort. Nee. Dus ik vind dat eigenlijk geen goed idee. Bovendien uh, hebben wij, uh, nee, heeft de gemeenteraad een paar een aantal jaren terug... ook nog eens 15.000 euro... Uh, opzij gezet voor die kiosk. En dat geld is verdampt. waar dat gebleven is, maar God weet. Maar dat dat, dat had een stemming. Het vast. Die was weet het vast. <laughs> ja, die weet het toch wel. <laughs> maar dat vind ik echt, uh, daar zou de gemeenteraad eens dus heel hard over na moeten denken of dat niet op een andere manier moet. Je hebt niet de neiging, Ton... om weer uh, terug in politiek in te gaan of zo. Dat, uh... Nee, ik heb dus <laughs> veel <voor> andere dingen. <laughs> dat vind ik het jammer. Het uh, is jammer, als ah, ja. ja. je dat dat doorgaat. Ja, dat weet ik niet. Nee, daar ga nee, ik nee. niet over. Nee, nee, maar ik bedoel, ja, als kloosterplein nou een beetje opgeluimd is, enzovoort, enzovoort, misschien krijgen ze dan een beter idee. Zullen we dat dan maar hopen? Ja, ja, In de vorm van een schelp of zo. Ja, die scherm kan je ook. Maar, maar jouw, ple jouw pleidooi is voor een vaste kiosk op het kloosterplein. Een vaste vast... ja, ja. kiosk, dat klinkt zo meteen ja. een cultuurbodem ja, ja. waar het van alles kan gebeuren. Zonder ja, ja. ook nog vergunning, vergunning te gaan vragen bij de gemeente. Want dan bedoel je één betalen en dan wordt van alles geëist. Oh, dat 700, 700. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar wat let jou nou. om daar eens een gezond stukje over, over te maken. Of uh, misschien pikt Norbert het op uh, voor het uh, Goddelsbelang, uh, Norbert. Ik vind, ik vind het wel een goed idee hoor. Ik vind het een goed idee. Nou, het kijkt een beetje bedenkelijk, ja, nee, maar... Ja, ik mocht nu iets te zeggen. Ja, misschien heb je een nieuwtje. Okay. Wat je opviel, nou, nieuwtje. Ja. Een nieuwtje en, wat mij opviel, ik ben er speciaal voor naar de bibliotheek gegaan om de krant te lezen. <laughs> um, is een berichtje wat eigenlijk niks met Goorlen te maken heeft, maar indirect of weer wel. Want de hoofdredacteur van de stadseditie van Babelsdag, die woont in Goorlen. en Daar heb ik ook wel eens een aanvaring mee gehad toen ik kritiek had op uh, de journalisten. En, nou ja, goed. Ik, ik, ik lees hier een verhaal dat gaat over het overlijden van Toon Eikens. Ja, die ken ik nog. En uh, dat stuk is geschreven door Joep Eikens. Ja. Dat is een zoon. Ja. Als je het stukje leest, ja. dan denk ik... Ja. ...daar blijkt nergens uit dat dit geschreven is door de zoon. Dat, uh, het is gewoon een, een zakelijk stukje. Ja. Maar waar ik uh, aan zat te denken is... Um, Zoiets kan ik op twee manieren interpreteren. Ik kan het interpreteren als een vorm van bijzondere collegialiteit van de oud-collega's... want hij werkt niet meer bij de krant, al een paar jaar niet meer. Oud-collega's die zeggen van nou, je vader is overleden... schrijf jij het stuk uh, over je vader in de krant. Dat, ja. dat is zeer lovend hmm. Een andere interpretatie, ik weet niet welke ik moet kiezen... is dat men gewoon nog te lui is om het zelf te schrijven... en dan zegt van, weet je wat, we, laten, we vragen Joep wel, die schrijft het wel... <laughs> dus ik, ik, ik aarzel tussen deze twee benaderingen. Dat, dat viel me op. Ja. En als je daar nou positief benadert en zegt van... God, het is het toch eigenlijk dat ze daar een stukje over geschreven hebben in de krant? Dat nee, is, kunnen, uh, <laughs> nee, nee, dat ze daar over hem een stukje schrijven vind ik niet meer dan terecht. Dat, is, dat, dat hoort zo. Het is een man die de nodige verdiensten heeft voor ja. Tilburg. Mm -hmm. En uh, die man verdient, die verdient deze aandacht. Maar ja, mm -hmm. ja ik, ik, ik zit dus met de vraag van... Is het zeg maar, een bijzonder uh, bewonderenswaardige en toe te juichen vorm van uh, collegialiteit? Of is het, uh, en ik, ik vrees eigenlijk weer dat het weer aperte luiheid is van die journalisten die... Er laat je het hierbij, bij Nobiet of ga je dan nog achterheen? Nee, ik ga er niet achterheen. Nee? Maar dit oh. viel me op, dus... Uh, dat zijn dan vragen die mij, bij mij opkomen. Ja, maar ik zou wel willen weten hoe het dan af zou komen. Ik zal het Joep ja, ja, ja, wel vragen, die zal ik binnenkort dan. bij. Want Toon eikens ken ik. journalist of... Oud-journalist. Joep, hè? Joep Eikers. Joep Eikens ja. Maar is hij niet meer een journalist werkzaam? Nee, hij is al een jaar jo of... Vier, vijf, Zolang? met pensioen. Ja, samen met uh, Van der oh. Ven en anderen zijn ja, die er allemaal ja, tegelijk ja. uitgegaan. Oh, de tijd van ja. Paul ja, dus, Spapens. Ja, de Spapens is het toen ook ja, allemaal ja, uitgegaan. Ja. Oh, ja. Ik wist er overigens niet dat de man ook nog eens aardig kon dichten. Maar uh, ik heb hem uh, menigmaal uh, Ik heb ook een poosje gewerkt bij Broven Spanik. En daar werkte hij dus ook. Ja, ja. gewoon. Dat was jouw nieuws. Nou ja, dus Pit, nou ja, ja wel al, weer toch wel pittig ja, nieuws. Ik vond het wel pittig, je nieuws. Je pittig ja. nieuws. Nou, dan had, nog, iets nou op, had ik nog iets. Ja, ik ja, heb ja. ook nog een paar. Ja, niet veel hoor. Um, ja, uiteraard de, de hockeysters uit Goorlen. Die promoveren naar de eerste klasse. Ik denk, hé, hé. Nederland heeft verloren, maar de hockeysters uit Goorlen promoveren naar de tweede klasse. Ja, dat is heel leuk. Hoco, H-O-C-O. Nou, toch een leuk nieuwtje. Nou, dan las ik in de krant, dat vond ik wel een merkwaardig berichtje, dat de, de veilig verkeer in Nederland juist bezuinigingen onderhoud groen toe. Heb je dat gelezen? Dat vond ik, dat vond ik nou een zeer raar artikel op de, op de voorpagina. De bezuinigingen die veel gemeens op dit moment doorvoeren op openbaar groen hebben positieve bijeffecten. Dat stellen de Brabantse afdelingen voor veilig verkeer in Nederland. Uh, veel gemeentes kiezen ervoor om de bermen langs Polderwegen minder frequent te maaien. Nou, dat vind ik nou weer leuk. Het ja. gevolg is dat het hoge ja. graswet ja. zich belemmert. Maar volgens VK Nederland is dat juist goed voor de verkeersveiligheid. Want als de automobilist te veel overzicht heeft, is hij eerder geneigd hard te gaan rijden, zegt verkeersdeskundige Bastiaan Pigge. Nou, nou ik, ik weet maar ik ben voor weinig raar raar raar van de Belmen. En wat ik ook graag dus nieuws vond, uh, dat ik was... Ik ben er uh... wel helemaal blij mee. Je, kan je kan op, alles uh, op allerlei manieren uh, uitleggen. Ja. Een, ja. een, een Nederlands nieuwtje, dat, uh, dus Brinkman met, die gaat met trots op Nederland de oude club van... Uh... Rita Verdonk. Rita Verdonk gaat die verder. Ik denk, nah, nah, nah. nou, nou, nou. Maar goed, we wachten maar even af. Rita, Rita doet niet mee. Rita doet niet mee, maar Nou, dat was het nieuws. dacht dan gaan we naar de, onze gasten. Norbert, jullie hebben geen probleem met wie we als eerste beginnen. Dat, uh... En jullie, uh, als jullie iets in te brengen hebben, in te doen. Ja, niet zo keer nu we met Norbert beginnen dat jij uh, de mond moet houden, uh, Ton. Dus uh, spring nee, erin. Als, ik, als, ik als je Norbert wel... vreemde dingen hoort zeggen, dan zal ongetwijfeld, dat moet je hem dus inderdaad inspringen. Daar <laughs> zal ik te verliezen. Nou, onze onderwerpen liggen wel in elkaars verlengde. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. Het, het gaat ja. over ja. de week van de amateurkunst. Ook, Ook ja. dat. Ook dat. En uh, Norbert, ik heb jullie allebei uiteraard even gegoogeld op internet, je tikt in Norbert de Vries nou jongen, dan komt er toch een uh, kwak informatie maar dat geldt ook voor jou uh, beste Tom, oh. je staat ook aardig op internet met allerlei dingen ik zie er weinig bij. Norbert, kijk eens. De heer Norbert de Vries. De heer Norbert de Vries. En ik kan niet na dit toch eventjes te, te vertellen... en voor het voetlicht te brengen. Norbert de Vries, voorheen werkzaam als ambtenaar... bij de gemeente Goorle, Gilsen en Rijen en Maastricht... actief binnen de heemkundige kring de Vierheertgangen. Staat overigens met een lange ei, Dik foutje. En de literaire kring Goorle... en vroeger stichting Openbaar uh, Leeszaal en Bibliotheek Goorle. Auteur van enige boekjes. Columnist... Stukjeschrijver, geïnteresseerd in kunst en cultuur, oprecht Goordenaar, waar staat nou? Geen inboorling, staat erachter. Gedreven pleitbezorger van Goordes zelfstandigheid, platonische minnaar van de Golse gaat, liefhebber van Gordes erfgoed, maar ook, een paar pagina's verder, ja, ja jongen, daar staat wat op hoor. Oh jij. Lezer, vrijschutter, dat moet je even toelichten, Was ja? is een goosnaam, een vrijschutter. Dat is een frank tireur die op alles schiet wat eigenlijk... Uh, oh, dat is jouw schuil aan. Ja. Oh, fijn. En dan uh, taalliefhebber en opschrijver. Wat is het verschil tussen uh, opschrijver en stukje schrijver? Of, uh, ja, het is allemaal hetzelfde, maar uh, het is alleen maar om interessant te doen. Wie heeft dat allemaal erop geschreven? Heb je, uh, Heb je ja, dat je zelf verzonnen? Zelf verzonnen. Ja. Op een gegeven moment moet je, want je haalt dat uit een stukje van, van de gemeente. Uh, ik ben commissielid en dan moet je je ook even in een paar zinnen voorstellen en daar... Daar was dat stukje uitgeciteerd. Ja. Er zat ook een uh, groot stuk in in over uh, camp. Pierre Kemp. Pierre ja. Kemp. Ik wist niet jij zo'n... Uh, ja, ja, ik, ik was ben, van ik ben een groot liefhebber van Pierre Kemp. En dus dat vind Limburgse ik een wel... dichter? Ja, een Maastrichtse ja. dichter. Maastrichtse dichter. Maastrichtse dichter. Ja. En ik heb mij altijd... Uh, ook toen ik in Maastricht uh, zat... beijverd voor meer eerbetoon van Maastricht... Ja. voor deze dichter. Want ja. ik vind dat er uh, eigenlijk in Maastricht... Uh, nauwelijks aandacht voor is. Ja. En vandaag... Ook toevallig, want ik was dus in de bibliotheek en dan lees ik ook uh, het, uh, de Limburger. Dat doe ik dan ook even. <laughs> en daar stond een groot afscheidsinterview in met uh, Wil Kusters... die uh, komende vrijdag afscheid neemt van de Universiteit van Maastricht. En ook die heeft dus een hele dikke uh, biografie geschreven uh, vorig jaar over uh, Pierre Kemp. Ja. is nu bezig met een biografie over Kees Vents... Aha. En in dat interview zei hij ook nog dat het eigenlijk schandalig is dat Pierre Kemp nog steeds geen straatnaam heeft in, uh, in, in Maastricht. En dat was eigenlijk ook wat ik toen aan Gert Leers schreef toen hij benoemd was in, uh, ja. in, in, in Maastricht als burgemeester. Van, zorg er nou eens voor dat dat eens een keer wordt rechtgezet. Dat er eindelijk eens een keer... Wat meer eer... nou, er is, maar er is wel een park naar genoemd. Hè? Een stukje, en een camp, van, een een stukje van een park, ja. Campland. Ja. En, en, Campland en, um, nou, als je weet, ik heb dat eens uitgezocht, wat daar allemaal over te doen is geweest, dan, uh, dan word je niet vrolijk. Ja, ja. ja, Spontaan misselen. ja. Ik las ook trouwens in een stuk, nou, ik vond het wel grappig, dat je dus bij de bladeren, zeg je dan in dat dikke rode postcodeboek... ...altijd op zoek naar een buitenissige straatnamen. Is nou, dat dus e, een hobby... Eh, dat is wel eens een hobby geweest, maar... Die uh, is voorbij. is wel lang voorbij. <strysical laughs> okay. Ja, je moet ook eens wat afstoten. Ja. Ja, ja. Als je ja. er genoeg hebt, hè. Ja. <risa> maar er zijn wat rare straatnamen. In ieder geval, maar je hebt er, er is veel tijd besteed aan... Uh, ...en aan Pierre Kemp. Ja, <talk duplicate> Maar uh, ik het vragen, wat is ja. nou de, de vreemdste straatnaam die je oh, tegenkomt? Dat weet ik echt niet. Uh, nee? Uh, nee, uh. Dat zou ik wel leuk vinden. Dus, uh, dat is nee. tevoren, dat is niet he? in je hoofd. Nee. Hier in Goorland ook niet uh, wat jou zo te binnen schiet, uh, Norbert? Dat, uh, oh, nou, maar, dat is, is wat, wat, wat mij uh, altijd, en dat moet nog eens een keer worden uitgezocht. De, de Bosstraat, die weet je wat er ligt. Dat is de verbinding tussen de... Hoe heet die? Uh... De Nieuwe straat, hè? Nee, de Bosstraat. Oh, de Bosstraat. Oh, de Bosstraat. ik de Bot. Nee, de Bosstraat. Ja, dat ken ik wel. Ja, dat is de Nieuwestraat nieuwe, nieuwe ja. ja. Nee, maar de Bosstraat, de Bosstraat dus ja. de, ligt tussen de Herstallenstraat en... Uh, hoe heet het daar? Langs het Molenpark ook weer gewoon. Uh, Nieuwe-Rieuwseweg, nieuwe ja. De, uh, dat schijnt, maar... Uh, dat heb ik ergens gelezen, maar nooit ergens kunnen verifiëren voor Academiestraat geheten te hebben. Dat vind ik zo oh. vreemd. Academiestraat ja. in, in Goorlach. Ik vind dat moet nog eens worden, worden De pers is, uit. je kunt het bij de gemeente ook niet uitzoeken, want de gemeente heeft alleen maar het uh, BNW-besluit van hoe een straat ja. genoemd wordt. De en weet waarom men ertoe gekomen is, dat wordt ja, nergens dan omschreven. Dat moet jij weten vanuit de heen kunnen <laughs> ja, ja, ja, Dat dan weten, dat ze, wel de, weten de... ze wel veel, maar niet alles. Maar, ja, nee, nee, maar, maar in ieder geval bij de gemeente ja. weten ze niks, dat kan ja. ik wel zeggen. Maar dat zou er misschien, want Jozef Weidemans heeft zich bezig gehouden met de ja. straatnaamboek. Nou, ik, daar ik in zal hem vragen of, of, die, is of hij... Het... Ik heb dat ooit eens ja. ergens gelezen, dat dat vroeger staat heet. Ja. Hmm. Ja. Zeer bizar. Straat of laan? Straat. Ja, weet ik niet. Academisch. Academie moet laan zijn, niet ja, straat. Ja. straat. Vind je niet? niet. Oké. Okay. Had je nog wat raars gevonden over mij? Nee, nee, nee. Oh, nee niks raars, nee, alleen maar, nee, nee, nee, nee. Alleen maar heel positief nam nou, het, heel positief. Oké. Okay. Maar het stond er allemaal keurig in en ik vond het wel een grappig idee. Dus uh, als je uitvoerig schrijft over uh, uh, Pierre Kemp, ja. Ja. geweldig. Nou, nou we ja. nu hebben nu over de hulpvingen. ja, Want we ja. hebben zoveel mensen die in de prijzen vallen. Ja. Het dus, houdt gewoon niet op, mee, gewoon, en dat Die hockeyers, nou ook weer, he? of yeah. hockeysters. Ja, je hebt een, een, een, een, eigenlijk een ontzettend leuk, ingezonder stuk uh, geschreven. Maar dat komt pas uh, aanstaande woensdag in het Godes Belang Maar dat is geen geheim, heeft hij net En dat, dat, uh, dat uh, heet dus Hoera voor alle sportkampioenen. Ik vond het eigenlijk wel een ontzettend uh, geestig stuk. Is het te lang om het voor te lezen? Of, uh... Ja, het is te lang om het voor te lezen. <lacht> <lacht> Els, lezen we het voor? Mag het? Mag het? Nou? Je ja, mag het zelf ja. Nee, Nee, ik ga het niet voorlezen. Ja, ik vind het, goed. het voelt wel tijd in ieder geval. Ja. Het is ook een leuk stuk. Nou, daar komt ie. Het stuk heet dus Hoera voor alle sportkampioenen. Nou zit Marleen weer. Marleen van Iersel. Tussen haakjes RE. Wat het RE betekent, weet ik niet. Maar zo stond het vorige week breed uit op de voorpagina van u en mijn belang. Non de pie. Weer een kampioen die moet worden gehuldigd. Verzucht de machteld. En ze dacht ook nog aan die synchroonswemsters en aan Irene... en aan al die talentvolle sportende jongens en meisjes die vandaag of morgen... Oké. Okay. Ik bedenk me eens dat RE wil waarschijnlijk niets anders zeggen... dan dat ze rechts op de foto staat afgebeeld. En gewoonlijk staat zulke informatie niet in de tekst... maar in klein letters onder de foto. In het een of ander kampioen worden. Hoe kunnen we al die huldigingen als gemeente nog betalen? Sprak Martel bezorgd. Gelukkig. Er kwam meteen hulp van boven... De hemel opende zich... en een duif daalde neer... en er klonk een stem... Doe als de oude Grieken. Er ging tot een licht op... en ze riep blijde inderdaad. Wat een prachtidee! idee. Een epinikion. Spreek ik het zo goed uit? Want ik ken het woord niet. Een epinikion. Daar heb je het weer. hè? Een epinikion. En, en zij riep nog meer. Maar we snoeren haar hier even de mond... want anders raakt uw licht de draad van het verhaal kwijt. Een epinikion... U herkent daar in het Griekse woord Nike, of overwinning, later ook de naam van een merk van sportschoenen en dergelijke, is een overwinningsode. En o, oh, die oude Grieken waren wat blij als een inwoner van hun stad kampioen werd op de Olympische Spelen, of de Pythische, of de Isthmische, of de Nemeische Spelen, want er werden in die dagen heel wat prestigieuze wedkampen georganiseerd. Hun stad werd daarmee immers weer eens overtuigend op de Griekse kaart gezet. De betrokken atleet werd daarom feestelijk onthaald in zijn stad. En er werd dan zijn speciaal voor de gelegenheid geschreven ode opgevoerd. U denkt misschien: ach, een gedicht? Is dat alles? Maar pas op, die odes werden geschreven door de beste dichters. Ik noem een, komt er weer zo'n een moeilijk woord: Bachilides, Bachilides? Ja. Ja, ja. Corrigeer me als ik het vergeten zeg. En dan Pindaros, Pindaros, de Thebaanse adelaar, de zwaan van Dirkè. De prins der lierdichters, nou, als hij een Epinikion voor je schreef, dan was Roem meteen eeuwig. Hoe schreef Horatius ook alweer? Het centum potiore signis munere donat. Hij begiftigt hen met een geschenk dat waardevoller is dan honderd standbeelden. Kukel kom er eens om. Enfin, die brainwave van Marteltan. Ze combineerden snel. Bak en huldiging. In Goorle en Riel miggelt het van de dichters, schrijvers, toonkunstenaars, toneelspelers, beeldhouders, fotografen, schilders en andere amateurkunstenaars. En zij dacht, de volgende keer, geen handenvol geld kostende, banale, effemeren, dat betekent één dagdurende huldiging, maar een geschenk van blijvende waarde, namelijk een kunstwerk dat de lof zingt van de kampioen, stel je voor dat je beachvolleybalkampioen wordt... en dat een Goorlese of Rielse kunstenaar... dan, in opdracht van de gemeente... een Epinikion in enige vorm voor je maakt. Briljant idee, Machtelt, Weg met die platte wagen, die bierpomp... en die dreunende disco beach en ruim baan voor de kunst. De gemeente Goorle huldigt niet met bier en plat vermaak... maar met kunst van eigen bodem. Machtelt, wat heb je toch prachtige invallen. Ha de geest... Geest, maar, ja. <laughs> dat snap ik wel, hoor. Weet jij hoe dat. Goed, je een partystuk? Ooit... Ja, een geweldig, geweldig ja. stuk. Weet maar jij? ik zou het leukste vinden als ze een mooi muziekstuk componeert. Ja, nou, dat is. Uh, maar hoe, en hoe? Uh, weet jij hoe dat gaat? In zijn werk gaat verder uit uitwerking van haar idee. Heb je daar enige benul van? Ik, ik, ik denk niet dat dit idee uh, wordt overgenomen op de eerste plaats. Nee? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Waarom niet? Waarom uh, niet? Er zijn honderden redenen voor, maar... <gij> nou, de belangrijkste het... reden is dat ik het... Daar gaan het hier voorstel... niet over hebben. Daar gaan we het niet over hebben. Nummer is eens drie. Nee, nee. belangrijkste maar... heeft je al genoemd. Ja, de belangrijkste dus is, is, is dat ik het heb voorgesteld. Dus. Oh, uh, oh, zij heeft het niet zelf verzonnen. Nee, dat heb ik verzonnen. Ja, dat stuk heb jij verzonnen. Nee, ja, maar goed, die idee heb ik ook keer in heb haar je... mond. Ja, maar goed. Ik vond juist een super idee. Ja, Vind uh, je het? Uh, ja, zeker. Ja, maar ik begrijp van de andere kant wel dat, uh, dat er meer spektakel moet zijn hè, met zo'n uh, behuldiging. Nou, nou ja, ik vind ja het een maar, maken ze, maar maken, nou, ze, maken, onderscheid, maken ze onderscheid. Kijk, want Irene is toen grandioos gehuldigd. Weet je hoeveel dat gekost heeft? Ja, ik ja? dacht iets van... De 25.000 ja, ja. euro. Ja, ja, ja, ja. Maar dan moet dat toch allemaal zo duur zijn? Ja. Ja. Nou, nou ja goed, maar ja. een disco en, uh, en nou ja, noem maar op, een rondrit in een, in een, in een koets de en, en de hele flauwkul. En, en Guus en, Meus, was, Guus niet Guus komen zingenen, was zelfs nee. gratis nog komen zingen. Dus anders had het nog het dubbele Ik zou zeggen, zet daar nee, ja, nee, nee, een, nee, nee, nee, een ja, nee, platformje neer ja, Maar is, en zet daar iedereen de woest ja. op. De maar mij dus, dus, nee, dus gaat het om, het is, uh, je moet iets bedenken, uh, want anders dan uh, iedere keer hetzelfde, dat is, dat is ook ontzettend uh, geestdodend. Dus uh, doe, eens, doe het eens op een creatieve manier. En we hebben hier heel veel uh, amateurkunstenaars en ook professionele kunstenaars. En vraag gewoon zo'n... Professionele kunstenaar of een amateur kunstenaar. om eens iets te maken. Een muziekstuk, een, uh, een mooie foto. Uh, ik heb er nu met de wakweek. Uh, heb ik weer mooie collages gezien ja. Uh, ja. van foto's. Hè. Dus ja, ja. Heel, ja, heel mooi gemaakt. Ik weet, niet wie, uh, ik weet even niet wie, uh, wie ze maakte. maar het zag er heel mooi uit. Uh, dat lijkt me een heel mooi uh, herinnering voor zo'n sporter. Als je weet nou, dat het speciaal gemaakt is voor mij en eh, voor mijn uh, prestatie... ...omdat zeg maar... Uh, nou, het, lijkt me, ...het lijkt me heel aardig om het op die manier te proberen. En dat zou dan onder de kiosk uitgereikt kunnen worden. Bijvoorbeeld. <lacht> ja. ja, nee, nee, maar op een centrale plek. De goed, Dan heb je een ja. huldiging in het gemeentehuis en dan, uh, ja. uh, dan krijg je dat, dat, dat geschenk ook. Van, uh. Ik denk dat dat door die sporters meer op prijs wordt gesteld dan uh, een malle uh, rondrit... Uh, en, en uh, disco en omhoog. Ik ben er ja, eens gaan het kijken het toen, toen, zij, toen zij gehuldigd werd. En het viel me wel op. Ik heb toen die Renes in de gaten gehad. Maar die, die, ik, vond, ik vond me goed dat een, een persoonlijke impressie. Ik vond dat ze af en toe een beetje verveeld erbij keek. En dacht van mijn hemel, moet dat nou? Ja, die mensen worden al ingehaald. Als ja. ze dadelijk bijvoorbeeld ja. een Olympische ja. titel hebben. Ja. Moeten wij ingehoorlen ook nog. Ik heb overigens bij die inhuldiging van haar wel gelachen. Want ik kreeg je ook allemaal een flesje. Ja. Uh, hoe weet je het ook alweer? Niet Beren, uh, hoe heet het? Mark. Jawel, kom op. Nou ja, je krijgt een flesje drank. Dan mogen we geen reclame maken. <laughs> toen stonden we, allemaal, uh, stonden we allemaal te zingen met Jantje Smits. Ik heb wel gelachen, maar ik vond het echt onzinnig. Maar, maar ik, ik vind dit nou dus... juist een super idee hoor. Kunnen we niet een handtekeningenactie uh, beginnen? Oh ja. Goed. Maar wat wil je bereiken met dit stuk? Uh, nou ja, tot het, uh, het, dat het in ieder geval bespreekbaar het, wordt? Dat mensen over na, nadenken? Dat mensen nadenken. Ja. Er is al heel wat mensen nadenken. Uh, vooral op het gemeentehuis als ze nadenken. Ja. Ja. ja. Ik vind het een heel goed idee. Ik vind het ook helemaal leuk. Ja. Zoiets. En dan zet je maar nog, maar nog het... allerlei... Groep aan het werk, dat is ja. ook nog helemaal... Nee, hey, maar. Ja, maar die twee beachvolleyballers, hè? dus Sanne, ze, Sanne de Vries en Marleen van Eersel, ja. die hebben toch gelest ook uh, Europees kampioen uh, zijn, dat is ja. toch ook geen flauwekul. Nee. Is daar aandacht aan besteed, behalve dat er een foto in de krant stond? Nou ja, Volgens mij goed. niet, hè? Die krijgen misschien een uh, felicitatie van, van de ja, gemeente of zo. goed. Uh, die zullen nog wel gehoor, gehuldigd worden. Want als Irene Huust uh, gehuldigd wordt, dan, dan zal uh, die voor eerst ook gehuldigd moeten worden. Of zou men onderscheid maken tussen Olympisch kampioen en slechts Europees kampioen uh, beachvolleybal? Daar zullen nee. criteria voor zijn. Ja, ik vrees het ook. Ik vrees, toch, de... ik vrees het ook, Tom. Ik vrees het ook. Wel... Ik vind dat een superleuk idee. We kunnen van mijn pad. Part... Kunnen de net zoals op televisie die wedstrijd echt echte Rembrandt doen? He, kun je bijvoorbeeld zeggen tegen drie pottenbakkers uh, doe iets. Of pottenbakkers doe iets en muziekschrijvers doe iets. En dan laat je de huldiging, de mensen die gehuldigd worden, het mooiste uitkiezen. Dat ja. is toch leuk? En dan hebben we tenminste nog twee jaar over. Hè? Ja, en die worden dan op bod verkocht. Het komt op dit soort stukken uh, wel eens een reactie. Zo, nooit. Of wat, uh... nooit. Ook niet vanuit de, de bevolking, van nee, uh, nee, nee. Goed, maar, ge, goed geschreven of nee, goed gedaan, oh, nee, of zo helemaal nee, nee, niks. Nee, nee. nee maar uh, daar schrijf ik het ook niet voor. Dat doe je wel. Nee, dat is niet waar. Jawel, nee, ik kan als je een stukje later. schrijft, nee, ik, ik doe ook al een stukje in de krant en dan ik dat ze het lezen. Nee. <laughs> ik hoop wel dat ze het lezen, maar ik, ik, uh, ik vind het helemaal niet echt dat er geen reactie op komt. Of dat het hmm. voor kennisgeving wordt aangenomen. Dat vind maar ik helemaal... wat, wat wil je er dan mee bereiken? Het enige wat ik ermee wil bereiken is dat er zeg maar, op dat gemeentehuis eens een keer over dit soort dingen <kwijnt> wordt nagedacht. Ja, maar en als jij geen feedback krijgt van de gemeente, uit van ja, de blog, ja, dan, dan ja, ja. blijf je natuurlijk schrijven en dan weet je nooit of, het, of het bereikt is. Hè? Maar is, misschien de manier waarop. Want stel dat je dat je nou, nou eens een keer uh, moet ik dus zeggen, wat serieus uh, aanpakt. In die zin van, nou, ik ga een gesprek aan mijn wethouder en ik ga daar eens over bar, praten. Jongens, Wat was nu gebeurd, dat vind ik eigenlijk niet goed. Ik als burger, ingezetene van, van Goorlen, vind dat. Dat doe je niet. Nee, ik vrees dat dat ook dat is, totaal Het heeft geen enkele zin. Nee, heeft geen zin. Enkele zin. nee wij ja. moeten met z'n eigen allen een ingezond stuk schrijven. En zeggen, wat een goed ja. idee mevrouw de burgemeester. Ja, maar even, ik denk dat je dan vervolgens een nota moet schrijven van, van 25 pagina's <laughs> of zo. Hè, want dan krijg je misschien iets Echt voor je. Hè? Echt wel wel. Ik dat. Ja. Is dat jouw jou, jou herinnering aan, aan vervlogen ja, nou ja, tijden? Zo van, al als getreven. je iets wil bereiken moet je een nota schrijven van 25 pagina's? Meen je dat nou? Misses, ja. anders stel je niet bij. <laughs> Nou, ik, ik dacht eerlijk gezegd. Ik vond het heel leuk geschreven. Maar ik dacht dat het in oorsprong inderdaad een uh, idee was van de burgemeester. Zo had ik het opgepakt. Nou, dat doen we ook bij deze een oproep, vind ik, aan, aan, aan uh, de gordische luisteraars en lezers. Om in ieder geval uh, de stukjes uh, goed tot zich te nemen. En er iets mee te doen. Alles is het alleen maar een adhesiebetuiging richting jou of richting gemeente. Zo van, maar jongens, moet het ook serieus gaan kijken naar een andere wijze van hulp. Want ik vind. Kostte dat 25.000 euro? Ja, ja, maar dat hebben ze dan niet meer gedaan, hè? Nee, dan krijg je van dit soort dingen van, ja... Uh... Dat was net voor de crisis. Toen uh, ja. was nog geen crisis, volgens oh, nee. mij. <laughs> ja, voor... ja, nee, dat was lang voor de dus... crisis, hè. Ja. Maar wie bedenkt dat in godsnaam? We gaan huldigen en dat geldt tot 25.000 euro kosten. En dan zegt iemand nou, vind ik een leuk idee. Snap, daar snap ik dat deze. Dat bedenkt volgens mij de, de, de gemeente. Dat maar dat was duur. voor de eerste keer ja. dat wij zo'n... Uh... Ja, ja jongen, wij schrokken hadden. ons te barsten. Een inwoner van Goorden met de Olympisch kampioen. En op een eigenlijk bijna, zeg maar, maar jij weet, wijze. Jij weet dat het niet de eerste was, hè? Nee, dat klopt. <laughs> dat klopt. Wie was dan de eerste Olympische? Ja, dat is is een verhaal dat staat in, in, in onze schutsboom. Gutsboom, geschreven door Thijs Kemmeren. Ja, en uh, er was er eentje al heel lang geleden. Uh, 19... Er zijn een dus schusbomen overluisteraars, ik zou zeggen, spoed uw richting, richting, richting oh, een grafisch bro en een bo Ja, een boogschutter, ja. Dat is hartstikke, ja. Ook een Dat was de eerste schuppen. Olympisch, Olympisch, ja. ja, Olympisch Ja, Olympisch schuppen. Maar ja, dan praten ja, we over 19, Waar is 1920? Het is heel lang geleden, hè? Ja, het is nog langer, he? nog langer. langer geleden. Ja, ja, ja. Ja, heel veel goede sporters. Dus, ja. goed. dus eind 1800 of zo. Ergens. En ja, ja, ja. Joris Matthijs hebben we nog niet eens genoemd. Ja. Goed, nou, nieuw, nou ik, ik heb een oproep een gedaan. Leuk, ik ik vind dit mooi tijd te worden voor een, een muziekje. En uh, uh, Tom, ik heb, uh, ja, we gaan met jou praten, ook onder andere over jazz. Als eerste gaan we draaien een muziekje van uh, Oscar Pietersen. Dat heet dus That nee. Old Black Magic. En het is oh, een, een fameuze oh, nee. jazzpianist. Jazz pianist. Luister maar eens. En dit was Oscar Pietersen. Als we tijd hebben, dan draaien we straks nog een muziekje van George Shearing. Nu gaan we naar Tom Brils. Tom, ja, ik heb jou ook even gegoogeld op internet en dan kom je ook van alles tegen, want uh, de mensen keken hier een beetje, een beetje vreemd op. Toen ik zei van, uh, tik de namen en uh, je staat zo op internet, maar heb je ooit de krant gehaald, dan sta je erop. Uh, we gaan het niet hebben over de politiek, maar even eventjes één opmerking. Uh, er stond ook een uitgebreid stuk over uh, de kwestie van destijds. En ik las daar nog voor leven. Bovendien schrijf je in de tijd dat in, in de loop der jaren opgebouwd krediet met één penstreek kan worden weggevaagd. Waar gaat dat over? Het ging, dat toen, er ging toen over. Dus uh, Ton heeft, uh, wat een stuk heet, uh, Tom Huls heeft twijfels over zijn politieke toekomst. Was toen nog actief hè, voor, de, voor de club van Riel waar jij in gezeten ja, hebt. Ja. En, uh, nou goed, je, maar nee, maar heb goed, jij was. Ik heb geen idee. Ik was toen ook Ik dan ineens zoiets snap ik nu nou, nee, maar het ging ik ging even ik over die. Dan dan maar mis, maar mis, je, mis je de politiek niet? Uh, af, en toe, af en toe, maar af en niet, uh, niet ernstig. Je volgt het wel. Ik volg maar je zou het niet zelf nog afstand. actief in de politiek nee, willen nee, zitten. Nee, Helemaal nee, nee, niet. niet. Nee. Nee, dat, is, dat is echt een. Je nee, passeert station. Dat is ja? lang genoeg, hè? Ja. ja. ja is er ja, zo'n uh, tijdslimiet ligt wel ongeveer op dan? Nou, dat heb je het allemaal wel gehad? Ja, ik denk het wel. Tenminste, ja. ik. ik. vind, ik vind ja. Je moet iets doen in een jaar of vijf, zes. Ja. En dan uh, moet je eens weer, weer eens wat anders doen. Ja, ja, dus het nee, was al veel langer ja. dan ik eigenlijk... Uh, Gehoopt en gedacht. Ik ja. ben het met je eens. Ja. Nou, dan gaan we naar het andere onderwerp. Uh, de jazz. En de week van de amateurkunst. Ja. En dan met name dus... Uh, ja, je bent toch een echte jazz-fanaat. Mag, mag ik dat zo, uh, zo nou, fanaat, zeggen? Fanaat, dat klinkt zo. Hè? Maar ik hou van jazz. En ja? uh, ik draag het ook graag uit. Ja. Ja. En ik begreep, toen jij zelfs uh, jazz uh, doseert, was het te zwaar word. Maar in ieder geval, je probeert uh, zeg maar, scholieren toch een beetje uh, uh, bekend te maken. En meer kennis bij te brengen over het fenomeen jazz. Ja, ja. Waarom ben je daartoe gekomen? En waarom pak je dan bijvoorbeeld geen klassieke muziek of symfonie, maar waarom heel specifiek jazz? Ja, omdat hij jazz... Ja, ik... <lacht> nou, maar waarom stel ik de vraag, ik, ik zal dat lieve Els, omdat, omdat namelijk, denk ik, heel veel leerlingen... Volstrekt niet geïnteresseerd zijn in jazz. Nee. Dat kun je en ik ben niet bijvoorbeeld al alleen maar in dreunende ja. beatmuziek en al die flauwe cul waar ik helemaal moe van word. Maar dat, dat is net het punt. Hè. Maar dan even vooruitlopen lopen door wat ik direct uh, zal vertellen over hetgeen wat, uh, waar, hoe dat gekomen is. Maar. Kinderen, jij zegt nou die houden van dreunende muziek en weet ik veel, dat begint eigenlijk pas op de middelbare school. Ja. Dus wat je moet doen, is voordat ze daar komen, en dat is de gevoelige periode, is zo 7, 8, uh, groep 7 en 8, ja, ja. dat is dus de laatste. 11, 12 jaar zo. Dat, die moet je proberen te bereiken en ja. die moet je eens wat laten horen ja. van. Het is wat anders, hè. Ik bedoel, ja, ja. Dan, dan heb je kans dat het een keer blijft hangen. En als er dan 18 of 20 zijn, dan zeggen je... God, dat was toch wel leuk, ja. hè. Misschien kun je ook nog van die dingen herinneren... van, van de ja. school, basisschool, sorry. Ja, ja. Dus, Maar uh, hoe, hoe lang doe je dit? Hoe lang geef je zeg maar dan... Die over... Nee, nee, nee, dat is pas. Oh, dat is pas. Je pas nee, kijk, het is, het is eigenlijk zo gekomen. Uh, wij waren van plan om de jazz wat te gaan uitdragen. Ook op de basisscholen. Ja. En om reden, die groep C en 8, gevoelige periode enzovoort. ja. Uh, toen zaten wij op een gegeven moment een keer met uh, Piet uh, Henr Henraert te praten. Die is uh, de coördinator van, van, de, de van Factorium. Ja. En we vertelden dat zo. God, zegt hij, dat is misschien een goed idee om dat tijdens de wak te doen. Ja. Nou, dat leek ons ook best een aardig ja, idee. Ja, zeker. He, dan kun je dat mooi combineren enzovoorts. Ja. Dus uh, dat, toen hebben we daar eens, uh, zijn we daar eens verder over na gaan denken. En, uh, een aantal keren bij elkaar gezeten en toen is er dat van gekomen. Toen hebben we gezegd, weet je wat? We gaan tijdens die bakweek gaan mee op de basisscholen en ja, basisscholen die dan mee willen doen natuurlijk, hè, want uh, niet iedereen uh, doet daar mee, want het kost ook nog een paar centen. Hè, want het Factorium doet daar mee, dan kost het sowieso geld, hè. logisch, hè, want dat ja. zijn docenten ja. die betaald ja. moeten worden. Ja. Maar toen zijn we er verder over gaan praten en uh, toen hebben we eigenlijk uh, afgesproken dat we dat in combinatie zouden gaan doen met Factorium, dus met een docent van Factorium. En Ab Kroon en ik, met z'n tweeën, hè, want ik heb het niet alleen gedaan. Ab Kroon heeft daar ook een uh, belangrijke bijdrage in geleverd. Ab Kroon is, kennen jullie die? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Pianist. En, pianist uh, uit, uh, uit ons combo. En uh, ook uh, lid van uh, het bestuur van de Jazzpodium. Maar toen hebben wij uh, gezegd, nou weet je wat, dan gaan we dat samen doen. En dan gaan wij een, een les voorbereiden. En uh, Die moet er op een bepaald manier uitzien. Je moet die kinderen weten te pakken enzovoorts. Ja. Nou ja, uh, om te beginnen moet je weten waar komt die jazz vandaan. Ja. Maar ja, ik ga dat kinderen maar eens vertellen. Dus ik heb toen een. Uh, nee, wij, ik moet zeggen, wij hebben een uh, PowerPoint-presentatie gemaakt. Daar hebben we ook filmpjes in gezet. En daar hebben we ook, ook vanuit die slaven-toestand, uh, ja. weet je wel. Je weet hoe ja. dat de jazz ontstaan is. Hè, uit, de, uit de slavernij enzovoort. Hebben we daar een, een beetje. Een beetje spannend verhaal proberen te maken. Ja, hè? Ja. Hè, bijvoorbeeld dat die slaven uit Afrika gehaald werden... in zo'n groot zeilschip. En in die ruimte zaten hadden we een mooie plaatje van. Hè? van, die, van, die, van ook van die, van die vrouwen met kinderen enzovoort. Dus als je dan ook nog zegt, ja, er zaten ook kinderen bij. Nou, dat, <laughs> dat vond ik allemaal prachtig. Dus zo hebben wij geprobeerd om die, die jazz... Uh, hoe dat aan ontstaan is, ook eens te laten zien. Hè? En we hebben ook uh, veel fragmentjes uit, uit die beginperiode enzovoort. En ik heb de indruk dat ze het eigenlijk wel leuk vonden... Wat is het eerste, zeg maar, uh, jazzy-achtige nummer wat jij de kinderen laat horen? Uh, dat was... Uh, wij, wij deden jazz en blues. Ja. Oh blu my river. Nee, nee. <laughs> uh, we hadden een, een fragmentje van een, een oude blueszanger. Een heel triest verhaal. Ik, ik kende het nummer nog niet eens, maar van heel vroeger. Ja. En uh, ja, en dan hebben we er nog een aantal andere blues laten doen, Maar daar spreken natuurlijk ook nog meer aan. Hè. Ja. En uiteindelijk hebben we loers Armstrong natuurlijk. Uh, ja, ja. Uh, ja. ja, ja. Maar spreekt het de kinderen aan... Spreken. Ja, luister. Ik, Mijn krijg die indruk. indruk is van wel. Mijn indruk ja. is van wel. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, een paar liedjes ingeleerd. Hè? Een beetje jazzy liedjes. En, uh, ik heb ze hierbij. Ja, zelf. zelf. Ja. Ja. En die brengen jullie daar tegen horen? Ja, de, de Bos Blues hebben we bijvoorbeeld gedaan. Dat is een eenvoudig nummertje. Ja. Uh, de Bos Blues? De Bos Blues, dat is gewoon een blues. En, dat is verder ook niet, niet zo van belang. Maar een blues, dat heeft gewoon een eenvoudig schema. Dat bestaat uiteindelijk uit drie akkoorden. En die worden in een bepaalde uh, volgorde gezet. Maar om, om dat die kinderen te laten horen hadden we, uh, ja, ik weet niet of je die kent, dat zijn uh, boomwreckers. Dat zijn pijpen en die hebben een bepaalde toon. Die zijn klein, groter, groter, groter. En een akkoord dat bestaat uit bijvoorbeeld drie tonen. Dus dan hadden we een, een akkoord en dan hadden we dus die bosbloes en dan hadden we die tonen uit die blues. En dan konden die kinderen mee mappen, weet je wel. Dat is ook mooi, hè? Mm -hmm. Nou, de, dus wij speelden dan, hè, want Ab die speelde dan het piano ja, nou, en ik speelde ja, ja. dan op de saxofoon. Oh. En dat die kinderen met, met die dingetjes mee, nou dat vonden ze echt uh, vonden ze geweldig. Ja, maar dat is toch <laughs> ook superleuk. Hè? Ja, ze leuk, en ja, ik heb, je was ook in de kapel met een heel stel ja. kinderen, hè, dat heb ik gehoord. Ja. En wat deed je daar? Nou, Dit, uh, we, volgende... hebben dus, we hebben dus uh, op een paar scholen, op drie scholen hebben die uh, workshops gegeven. En al die kinderen die zijn uiteindelijk in de kapel, in, hier bij Jan van Mezauw, zijn die samengekomen. En heeft, de harmonie heeft dat overigens ook gedaan, hè, maar dan op harmonie muziek. Dus mm -hmm. uh, toen hebben wij samen met de harmonie... En wij hebben voor uiteindelijk 350 kinderen... Hebben, wij, uh, hebben zij wat gespeeld, wij wat gespeeld, afwisselen en zo. En ook die liedjes die we ingeleerd hadden, ja, uh, laten want, want zingen... En ik vond, ik vond het zelf succes. Ja, nee, maar, maar is, is jazzmuziek uh, toegankelijke muziek voor, uh, voor, voor schooljeugd, zo van, van die leeftijd? Blueszake. Blues, Blues, blues, uh, ja. ja. Blues meer dan, nou, kijk, dan jazz. jazz is, Jij is eigenlijk. Als capiters er niet. Ja. Nee, nee, nee, daar moet je maar, ook niet mee beginnen. Nee. Nee. nee, jazz is natuurlijk een redelijk moeilijke muzieksoort. We eigenlijk even wat gehoord enzovoorts, maar. Die kun je heel, heel snel terugbrengen tot iets eenvoudigs. En dat is blues. Ja, ja. En dat spreekt wel aan. Ja. En Dixieland, hebben jullie dat ook een beetje mee? We hebben ook wel laten blues. horen, maar uh, ja... Dat is eigenlijk ook eenvoudige muziek. Ja, dat, ja. ja daarom zeg ik het. Dus, ja. ja. Want waar ligt jouw voorkeur voor jazzmuziek, uh, Tom? Jij speelt zelf tenorsaxofoon, dacht ja, ik. En ja, en sopraan en alt. Ja. <laughs> maar waar, waar is jouw voorkeur? Mijn, mijn voorkeur ligt bij moderne jazz. Moderne jazz? Ja. en dan bedoel ik niet uh, dat je piep en je kraakt, maar gewoon dus de... Ja. De, de, de, de, de 60, 70er jazz. Noem daar eens namen bij, want ik kan, kan zo nou, Oscar Pietersen is bijvoorbeeld zo'n figuur uit die tijd. Oh, Dizzy ja, ja, ja. Ja, ja. Gillespie. Noem op. Dat soort. Er is ook... Ja, jij bent er ook eens een keer... In uh... hey, jullie programma. Ja, want zij hebben ook wel eens een jazzprogramma voor de log gemaakt. Hè? Ja, een hebben... aantal nee, maar jazzmuziek voor mij. Er is ook echt... Dus, dus George Shearing, uh, Duke Ellington, Earl Garner, Oscar Peterson. Dat moet, het moet melodieus zijn en het moet een beetje swingen, zeg ik altijd maar. Ja. Dan, dan ik... ja. Maar je hebt ook uh, gewoon atonale jazzmuziek. Hè? Dat gepiep nou, en gekrijs wat je nergens jazz... op lijkt. Nou, daar kan ik een voorbeeld van voor geven. Wij zijn... Een keer uitgenodigd, nog niet zo lang geleden, twee maanden terug. Wij in Eindhoven, de Young Vips. De Young Vips? De Young Vips. <laughs> er is een, uh, een comité in Nederland en dat uh, promoot jonge aangestormende talenten in de jazz. In de jazz. Nou, dat is leuk hè, daar gaan we heen. Nou, dat eerste, dat, uh, dat ging. Dat, dat ging, nou, dat was best aardig. En toen kwam er een ander orkestje, twee gitaren, een drummer en een uh, saxofonist... En die deden niks anders dan piepen en kraken. En, ja. uh, en die trommen die zat aritmisch te spelen. En die, ja. die, die, nou, het klonk echt nergens naar. Ja. Ja. En dat zijn dan ja. de Young Vips. En dan denk je, ja. Ja, het is net als in de moderne kunsten. Een paar strepen op een schilderij, ja. het is klaar. Ja. <laughs> dus dat kon je niet boeien? Nee, nee, daar word ik echt uh, troevig uh, van. van. Kijk jij wel eens naar uh, Zondagmorgen? Ja, dat, de televisie ja, ja, ja. Er komen hele goede orkesten vaak. Muziek, ja, ja. ja. Maar dat project wat jullie nou hebben gedaan in die wakweek, mm -hmm. zoals jij dat vertelt en helemaal uitgewerkt is en ook de harmonie heeft daar steeds aan meegedaan. krijgt dat geen vervolg? Of bieden jullie nou, dat aan als een vervolg? Want dat lijkt me toch wel heel goed eigenlijk. Wij gaan komende vrijdag gaan we evalueren, want dat moet je altijd doen hè, dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij. En dan gaan we kijken of het, die, die scholen moeten natuurlijk ook zeggen of ze het Welke leuk vonden of dieren. Welke drie scholen deden mee? Nou, de Bongert, ja. uh, ik moet er altijd even spieken hè. De bongert. Uh, schrijverke baan... zeker? Even kijken, de we hadden de, de regenboog, de kameleon en de bongert. Die drie oh ja. scholen hebben we meegedaan. En ben je in al die klassen één keer geweest? Of nee, nee we hadden op de, uh, op de regenboog hadden we uh, drie, nee, even kijken. Uh, drie op een ochtend. En bij die andere uh, één, nee twee op een ochtend en nog, nog die andere school ook. Nee, maar zo'n klas waar je dan uh, die les geeft. Kom je daar één keer? Uh, Eén keer. En dan tot slot hier in de kapel. Ja. ja, dus de apotheose in de kapel. Nee, oké, okay, want het, het, maar je zou ze eigenlijk met alle muzieksoorten... op zo'n manier kennis moeten kunnen laten maken, hè, denk nee, ik zo. Nee, maar dat is ook het leuke, dat de harmonie dat ook doet. Ja. Dus dan horen ze enerzijds die harmonie. Ja. En ook uh, dansen, dat was ook... Dus er waren drie, drie aspecten ja. die, die gegeven werden. Dans, harmoniemuziek en um, jazz. Ja, nou, ja. dan heb je een leuke, leuke combinatie. Maar het is niet zo dat het een vervolg krijgt. Je bent dan bij die scholen nou, geweest, drie de... scholen gehad. Volgend jaar hebben we weer een wak. Ja, volgend jaar hebben we weer een wak. Je zou best een soort ja, les kunnen ontwikkelen en die de scholen aanbieden. Maar dat zou ja. dus uit zo'n evaluatie kunnen komen. Ja, ja. ja want wij hadden ja. vroeger, dat is nou volgens mij niet meer... Wij hadden op de lagere school en zo altijd een uur zang, hè? daar leerde je alles van. Kun je nog zingen, zing ja, dan mee? Dat doen ze tegenwoordig ook nog wel, denk ik hoor. Ja, ja ik, ik ben e er niet zo over. Zangles? Nee, ik weet dat het ook weet niet. ik niet. Ja, ja. Ik, ik dacht amper. Nou, ik kan me nog herinneren uit mijn middelbare schooltijd uh, op Odolphus. Toen kregen wij een keer een voorstelling in de Stadschapburg en daar kwam Rita Rijs. Hm. ...en uh, die werd begeleid door Pim Jacobs. Hè? En, ja, ja. Uh, dus, en op een gegeven moment... begon, dus, begon ja, die, ...hij vertelde daar het nodige over... ...en zij zong haar, de haar bekende deunen... ...ze zingt overigens nog steeds... Hè, ...ze is dik in de tachtig... ...en, en zingt net best goed, ja? Ja. ja. En toen begon Pim Jacobs begon een beetje zo... Uh, Elvis Presley-achtige nummers... ...nou jongen, die, die schouwbrug werd laaiend enthousiast... Ja, ...en dat ja. toen het weer gewoon jazz werd... ...toen verstonden het tumult. <laughs> ja, kijk, we hebben in onze keuze van de muziek... ...we hebben natuurlijk ook wel rekening gehad... ...je houdt er een beetje kinder, rekening mee, ja... Hebben, een, een, een ook pop, een popnummer... wat voor jazz is. Hè? En, ja, ja, ja. Maar waar is dat dan? Uh, ja, hoe heet dat ook weer? Uh, een popnummer wat voor ja, jazz is. Maar dat, je kunt elk, elk, ja, elk ja, nummer met jazz. Ja, uh -huh. je maar je wat zes. die kinderen ook een beetje herkennen. zo. En, ja. Uh, ja. Dan begint het... over heet dat. Hè. Ja. Samengaan van bijvoorbeeld popmuziek en jazz. Het lijkt mij... heel leuk hoor. omdat uh, Scholen dat zou willen. Want ik heb, volgens mij hebben ze allemaal niet meer... een aparte muziekuurtje op school hoor. Maar weet, ja, ik weet het ook niet. Wordt er nog, nog muziekles gegeven in, in het onderwijs? Ja, of is dat, ik weet het ook niet uh, zeker, maar ik dacht dat dat voor, net zoals handarbeid. Zo Norbert, onderwijs. als eh, voormalige ambtenaar, en, uh, zeg jou niks, spreek jou niet vo aan. Volgens mij wordt er heel erg uh, uh, muziekonderwijs gegeven op de Ja, bar, ja zo dat zo, dacht dan. ik ook. Hmm. En als je dat zo dan in kan huren door ja, enthousiaste. Ja, maar het moet, geen, het moet geen beroep worden. Nee. nee. nee. nee. Nou ben je in iedere klas één keer geweest, zou ook leuk zijn als je dat in drie keer zou kunnen doen. Ja, zeker. Het, ja. Bedoel, je hoeft daar niet een heel jaar uh, te, ja. te gaan. Maar ik vind het wel een superleuk idee. Nou, oké, okay, ja. ik vind het leuk in zo'n wakweek. Dan, dan ja. de, de, de dan er extra aandacht aan besteed. Ja. Ja. En dan de, we doen we al die scholen mee... dan kijken we wel of we daar kunnen of niet. Ja, dus na zo'n wakweek dan verstond het. En eigenlijk moet je het dan levendig houden. Maar dat kan dus dat die evaluatie... Uh, ja. mogelijkerwijze komen. Ja, ja. En zo, nou, hoor, ze kunnen zo... altijd naar het jazzpodium komen. Hè? Ja. <laughs> ik hoorde ze zingen vanuit ja. de kapel. En ja. het klonk ontzettend enthousiast. En ze ja. kwamen ook huppelend allemaal weer naar buiten. Ja, dat ja, was ja, heel ja. leuk, ja. Ja. ja, en Jan Hermans die, die presenteerde het daar, en dat, dat kun je hem, aan hem overlaten. Ja, he. Dat die doet kan hij dat echt goed. Echt goed ja, ja. Ja. En wat deed de Harmonie nou? Die speelde ook wat nummers zo. Ja, ja, maar met welke bezetting? Of wat ja, voor met muziek een muziek spelen ze dan? Ja, die spelen Ja, ook een beetje alles, Mars-achtige muziek. muziek. En uit en, en, en, en, de, de, de Effeling wat, wat nummers en zo, die echt allemaal leuk klonken voor die kinderen. Maar ze waren met de man of. Ja. Nou, ze waren toch wel met een man of 18, denk ik hoor zo, ja. dat is niet weinig. Ja. Mm -hmm. Ik kijk even naar Stefan. nog tijd voor één muziekje. Pfft. Stefan, lukt het. We zullen nog eens even luisteren naar, uh, ja, het is de, de jazzie uurtje Shearing. naar George Shearing. Ja. en hij speelt daar September in the Rain. Ho. Dit was George Shearing. We hebben nog, ik kijk even op de klok, nou ongeveer vier minuten, vijf minuten, vijf minuten. Terug naar de jazz. Ton, ik vroeg me af, een echte jazzliefhebber, ja, ja, ja. het gaat over jazz, een echte jazzliefhebber, houdt hij van, ook van andere muziek? En dan praat ik over misschien de musical, de American Songbook, klassiek. Waar ben jij nog meer in geïnteresseerd? Ja, neem maar Tom Brils, vereenzelvigen wij met jazz podium en jazz. Ja, en je zult ja, ongetwijfeld ook. ook heus wel belangstelling hebben voor andere muziek. Zijn er zijn genoeg muziekzorgen die de moeite waard zijn. Hè? Klassieke muziek hoor ik ook best graag. Ik heb er weinig verstand van, maar ik hoor het wel graag. Ja. We gaan bijvoorbeeld uh, nu ook weer naar de opera in Verona. En dan is dat niet alleen voor de opera natuurlijk... maar ook voor de... Ja, de, ander, de voor een, het is een, een spel, hè? Het is een, een, een kijkspel. Ja, en dan ja. heb ik wel het, het ja. gevoel dat uh, zo'n opera wel een beetje lang duurt. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> <laughs> en ik, ik zei dat wel eens tegen Anita. Uh, dan, dan ligt er daar weer zo'n eet te sterven. Dan zegt ze... Nou, het zal wel afgelopen... Ik zeg, nee, voordat hij dood is, dan zijn we een kwartier verder. Maar Daar zit altijd een geweldig mooie orkest ja, erbij. Ja. En... Uh, ja, ook, ook hele goede koren en zangers. Dat is, dat is fantastische muziek, maar het duurt wel lang. Het ja. duurt te lang, ja. ja. Nou, deze, ja. Die, die sterfscènes en zo, ja. die werken altijd zo ja. op mijn lach. Ja. ja, dan ja. moet je eigenlijk een traan laten biggelen. En... Ja. Wordt Tom Briels in een volgend leven muzikant? Hij is het alweerlijk. Uh, even... uh, <laughs> jij bedoelt nee, maar een nee, ja. zo. Bedoelt... <laughs> nou, ik zal je vertellen, muziek is leuk... Maar om daar je kost, de kost in te verdienen, dat is heel erg moeilijk. En vooral in de jazz. Dan moet je echt zo boven drijven dat. Uh, maar dat geldt overigens voor alle, alle muziek. Hè? Ja, ja. Nee, het is toch? gewoon leuk om het erbij te doen als hobby. Maar, ja, uh, ja, ja. <coughs> ja. Ga jij ook in het Jan van Mezouhuis om even te promoten naar Michiel Boslap? Ja. ja, ja ik die, vorig jaar ging dat niet door, geloof ik. Hey, nee, toen was ja. hij uh, opgehouden in de sneeuw. Ja, maar of het weet is. Veel... Wie, ik ik niet, over wie Over Michiel je... Boslap? moet je zeker naartoe gaan. Wanneer is dat? Ja, 8 november, nee. Dat ja, komt maar in het najaar, in het najaar. Ja, geloof oh. het wel. Maar de, ik vind het zo raar. in hoor, dan komt daar zo'n Kim Hoorweg, hè, dat is een redelijk bekende, met een geweldig mooi orkest en daar zit 50 man. Dan denk ik, nou dat is doodjammer, hè? doodjammer is dat. En dan vind ik het knap dat ze toch gewoon hun act doen. Hè? Maar wat is dat dan? Is het onvoldoende promotie ervan maken? Is het, uh, is het toch uh, dat mensen niet. de muziek onvoldoende kennen? Ik denk dat laatste. Ja? Ja. Ik ja. zou jou zeggen van Michiel Borsma, dat verbaasde mij dat het weer geprogrammeerd was. Volgens mij zegt dat niemand wat. Nee. En daar, en sommige dingen, als ik die lees, dan denk ik gelijk, dat loopt hier niet, in het zuiden. Nee, nou, maar wij, wij zitten yes. nou op of niet? Nee, nee, nee dat is, die, die verkopen nee, uh, schotjes en zo. fouten en moeren. Maar misschien nog één ding hè, als, om even aan te geven. Uh, wij uh, bestaan het volgende jaar, het volgende seizoen, tien, tien jaar. En nou hebben we zitten te denken, daar moet we iets bijzonders mee doen. Maar uh, wij kennen zoveel ontzettend goede uh, muzici, maar die kent een ander niet. Dus het moet wel iets zijn wat trekt. Hè? Nou, daar kom je al heel vleugel op... Uh, Weet uh, je, ze? Ken je Dolphin? Hele goede saxofonisten. Maar dat is een naam en die kost ja. natuurlijk. Nou, ja, met geld. Dus uh, ja. we zitten ja. te kijken of we die gesponsord kunnen krijgen. Dus als jullie nog ideeën hebben. <laughs> we zullen erover nadenken. Ja. Met jong talent misschien, die nog niet zo duur. is. Ja, zijn. nee, dat, dat begrijp ik wel. Maar zijn. het gaat erom hoe trek je mensen en die ja. trek je met een naam. Een ja. naam die iedereen kent. En dat hoeft er niet waar. eens goed te zijn. Hè? Nee, dat is waar. Dat is ja. waar. Maar dat is, uh, dat is waar, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Ik denk dat wij zo ongeveer aan het eind van ons Latijn zitten, uh, Stefan. Wij moeten denk ik zo langzamerhand gaan afronden. Nog, ja, nog, nog. één minuut? Eén vraag. Nog een vraag. Je radioprogramma voor de log doe je niet meer met Jess, hè? Nee. Nee, we hadden de indruk. Nee, daar wisten we eigenlijk wel zeker dat er te weinig luisteraars waren. Ja? En uh, ja, we hebben een paar keer we gevraagd. Leuk. Ja, wij dat vonden het we... zelf ook best leuk. Maar we hebben een paar keer gevraagd om te reageren. En dan reageert er geen hond. En dan uh -huh. denk ik, ja, dan zitten we het voor onszelf te doen. Dat is wel leuk, maar... Ja. Ja, niet weet ik. echt de bedoeling. Nee, okay. dat was, was niet de bedoeling. We gaan afsluiten. Dit was Godse Kringen. En we bedanken onze gasten Norbert de Vries en Tom Briels voor hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning Stefan Eikenaar. De Golse wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag van 9 tot 10 voor de middag en op donderdag van 9 tot 10 s avonds. Maar ook via internet 24 uur per dag gedurende een week na de uitzending op www.lokaleomroepgorelen.nl-golsekringen.html. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.